Het CDA in de provincie Noord-Brabant wil dat de nachtbus een herkansing krijgt tijdens de Brabantse evenementen. De partij gaat hiervoor schriftelijke vragen stellen aan het Brabants provinciebestuur. De vervoersbedrijven die, ja, die zijn er eigenlijk nu ook mee gestopt. Ik had gisteren ook nog Arriva aan de telefoon en die zeiden dat het niet winstgevend genoeg was. Maar het CDA wil dus gewoon deze nachtbussen weer gaan inzetten. Ik heb aan de telefoon statenlid Ankie de Hoon. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de nachtbussen. Ik maak er zelf niet echt gebruik van. En als ik ze zie, dan zitten ze niet echt helemaal vol. Uh, ja, het is niet winstgevend, zeggen ze. En daarom ja, zijn ze er ook misschien wel een beetje mee gestopt. Um, nou ja, dat is terecht. We zijn uh, dik een jaar geleden begonnen uh, met deze pilot. Eerst reden de treinen s'nachts, daar gingen ze mee stoppen. Nou, ja, dan ga je zoeken naar een alternatief. Nou, uiteindelijk de bussen, waar we al niet helemaal blij mee. Maar goed, hè, dat kostte dan minder en was prima. Um, maar ja, als je dan na een jaar stopt, terwijl je na anderhalf jaar gaat evalueren... en het blijkt dan toch met carnaval en festivals wel te lopen... ja, waarom daar dan niet mee doorgaan, toch? Nee, zou je dan niet beter de nachtbus alleen maar kunnen inzetten op bepaalde dagen? Dat is precies wat wij bedoelen. Ga aan de gemeentes vragen, vraag wanneer ze behoefte hebben aan die bussen. Wanneer hun grote evenementen zijn en zet ze daar dan op in. Ja, en staan de busbedrijven hier wel voor open? Als wij, uh, of ze hier voor staan, uh, direct weet ik niet. Maar als wij besluiten als politiek dat wij dat belangrijk vinden en wij hebben daar geld voor over... En de B5, die gemeentes, die hebben dat ook. Dan kunnen wij in gesprek met de vervoerder en dan lijkt het mij als een het loopt dat je hem kunt aanpassen in plaats van zomaar radicaal stoppen. Ja, als ze bijvoorbeeld de bussen laten rijden spe tijdens speciale evenementen. Hè? Je geeft het al aan in het persbericht, hè? carnaval, uh, grote concerten die gegeven worden natuurlijk in Brabant. Uh, betekent het dan dat als ze dat alleen maar doen, dat het dan ja, minder geld kost? Nou, als je ze inzet wanneer het nodig lijkt te zijn of wanneer mensen behoefte hebben, dan zou het inderdaad kostenderenderend kunnen zijn. Um, maar dan nog, als de behoefte er bestaat, dan moet je soms ook besluiten om dingen gewoon te proberen. Net zo goed als dat we dit geprobeerd hebben. Ja, inderdaad. Hoe lang heeft het, hoe, la, hoe lang is het geprobeerd? Uh, dit, dit is 13 maanden geprobeerd. Dus eigenlijk heeft het gewoon geen eerlijke kans gekregen. Nee. En ook als je mensen hoort... Ik heb het nog nooit gezien op Facebook of op andere social media. Echt reclame hebben wij er nog niet van kunnen ontdekken. Nee, inderdaad. Dus er wordt ook te weinig publiciteit gemaakt voor de nachtbussen. Ja, zeker weten. Ja. Nou gaan jullie schriftelijke vragen stellen. Hè? Wat is uw pleidooi? Hoe gaat u het brengen? Uh, wij hebben onze vragen gesteld met insteek. Uh, Hou Brabant bereikbaar? De doelstelling was Brabant verbinden met de rest van Nederland... En doe dat dan op momenten dat het dan nodig is en mensen het belangrijk vinden. Dat is onze insteek en daar willen wij voor gaan. Oké, okay, en wanneer komt de antwoord? Uh, daar hebben ze weer zes weken de tijd voor. Maar we hebben gevraagd of het snel kan, want die festivals die beginnen nu. Ja, inderdaad. En als ze dan geen nachtbussen rijden, dan ja, wordt het probleempje. Hè? Want uh, ja, veel mensen kunnen dan niet terug. en Die gaan dan in de stad zwerven. Nee, en dan missen de, de festivals. Missen gewoon mensen die hier anders wel gewoon... Um, de economie goed komen houden, Ja, inderdaad. Goed. Dank u wel voor uw toelichting. Ankie de Hoon van het CDA staat er.